Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De klanten van het failliete thuiszorgbedrijf TSN houden allemaal hulp. Staatssecretaris van Rijn zegt dat de gemeenten, waar TSN actief is, afspraken hebben gemaakt met andere zorgaanbieders. Veel mensen houden hun vertrouwde thuishulp omdat die aan de slag kan bij een andere organisatie. Van Rijn is blij dat de gevolgen van het faillissement beperkt blijven.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 Annika van Emden heeft op het EK judo in Kazan brons gewonnen in de klasse tot 63 kilo. Ze versloeg in Rusland de Israëlische Jarden Gerbi in het gevecht om de derde plaats. De Amerikaanse president Obama en zijn vrouw Michelle zijn in Engeland ontvangen door koningin Elizabeth en haar man prins Philip. Obama kwam de koningin persoonlijk feliciteren met haar negentigste verjaardag die ze gisteren vierde. Volgens Britse media is het bezoek van Obama ook bedoeld om de Britten duidelijk te maken dat ze in de Europese Unie moeten blijven. Een bejaarde vrouw die vorige week in een verpleeghuis in Haaksbergen een stalen deur bovenop zich kreeg, is zoals al werd verwacht overleden. De dementerende vrouw van 96 woonde in het verpleeghuis het Wiedenbroek, dat werd verbouwd. Op het moment van het ongeluk waren er geen werklui aanwezig. Personeel vond haar later onder de brandwerende deur. De familie stelt het verpleeghuis aansprakelijk. In een huis in de Amerikaanse staat Ohio zijn zeven doden gevonden. Het zouden allemaal leden van één familie zijn. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens sommige media heeft een schutter een bloedbad aangericht en zou die nog in de omgeving zijn. De politie is massaal aanwezig in het plaatsje Peebles. Dat ligt zo'n 100 kilometer ten oosten van Cincinnati. Het weer. Vanavond kan hier en daar regen vallen. Morgen af en toe zon en het waait stevig. Het wordt dan 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files uit de spits die beginnen wat af te nemen. De meeste vertraging is dan nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Knopendiemen staat 9 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 6. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag van Nieuw-Wennep 4. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Raasdorp en Knopend Een half uur vertraging. De A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Afrit Haardem Zuid en Knoop het Holendrecht. Een half uur vertraging. Dan staan een kapotte vrachtwagen. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Rotterdam-Feienoord 4. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en de brug per Gorkum 5. Op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 This Tom Ford.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 have been dangerously If you will not.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 Like a pro